Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het conclaaf van de kardinalen, waarin een nieuwe paus wordt gekozen, begint dinsdag. Eerst is er een officiële mis waarmee het conclaaf wordt geopend. Smiddags beginnen de beraadslagingen in de Sixtijnse kapel, meldt het Vaticaan. De 115 stemgerechtigde kardinalen moeten een opvolger kiezen voor paus Benedictus. Verwacht wordt dat het conclaaf een aantal dagen duurt. In Schavensanden hebben medewerkers van een aannemersbedrijf vanmiddag 12 granaten gevonden met bouwwerkzaamheden. De politie gaat ervan uit dat de granaten uit de Tweede Wereldoorlog komen. Om de granaten te ruimen werd de N-211 tussen Schravenzander en Monster voor een paar uur afgesloten. Ze worden vanavond gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt op een strand in de buurt. Minister Opstelte zet de registratieplicht voor prostituees door. Hij is ervan overtuigd dat het systeem effectief is voor de bestrijding van gedwongen prostitutie en vrouwenhandel. De registratieplicht stuitte vorig jaar op problemen in de Eerste Kamer. Sommige fracties waren bijvoorbeeld bang dat prostituees de illegaliteit in zouden gaan. Opsteld heeft begrip voor de zorgen, maar hij blijft ervan overtuigd dat de registratiewet echt nodig is... om de uitbuiting en mensenhandel in de prostitutie aan te kunnen pakken. Als de Eerste Kamer alsnog instemt met de registratieplicht, moet de wet zo snel mogelijk van kracht worden. Op de A2 bij Abkoude heeft de politie een auto met een Frans kentekenklem gereden nadat hij stoptekens had genegeerd. Twee Fransen zijn aangehouden. De politie wilde de auto langs de kant zetten omdat getuigen hadden gemeld dat er spullen uit de auto werden gegooid. Daar a is een tijdje afgesloten geweest tijdens een zoektocht van de politie, maar uiteindelijk werd er niets gevonden. Het weer, wolkenvelden, vanuit het zuiden geleidelijk overal regen. Morgen regen ook bij 6 tot 11 graden, in het noorden dan ook ijzel of sneeuw. Daar wordt het hooguit 1 graad. Dit was het internationaal.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 De Vergelding van Jan Broken. Waar gebeurt en leest als een detective. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Anton de Goede. Ja... Welkom, en voordat ik mijn gasten van vanavond introduceer... wil ik alle luisteraars die geïnteresseerd zijn in leesclubs een tip geven. Surf eens naar VPRO's boekensite, ofwel boeken.vpro.nl, want daar staat vandaag een interessante oproep op... om mee te doen aan een leesclub en er is ook een link met dit programma. Aan het eind van het programma, zo rond 5 voor 8, kom ik hier nog even op terug met meer details. Als gezegd welkom, drie gasten vandaag in Brands met boeken. Schrijver Hans van Wetering, vertaler Harry Lemmens... en onze eregast een beetje vanavond, José Rentes de Carvalho. Duizenden Nederlanders ontdekten Portugal door zijn reisgidsen... en lazen zijn romans. Maar in zijn thuisland was hij vrijwel anoniem, tot voor kort. Als we de berichten mogen geloven, althans... Uh, bent u meneer Rentes de Carvalho? Hartelijk welkom. Ontdekt in het eigen land. Ja, ja. <laughs> Wat is er gebeurd? Uh, het is een mysterie. Ik, ik begrijp het niet, ook, ook niet zo goed, sorry. <tiek> ik had een, een jaar of twintig geleden een interview met um, een bevriende uitgever. En um, dan gebeurde het niets. En twintig jaar later heeft hij... Ik dacht, nou, ik ga de man promoten. En zo is het zo gegaan. En uh, we, we hebben begrepen dat er twee titels van u, hè, uw oeuvre... een mm. stuk of veertien boeken... per jaar worden ja. uitgebracht ja. in het Portugees. Ja. Door dezelfde uitgever die dus echt investeert ja. in de uh, Carvalho. Inderdaad. Daarbij moeten we zeggen dat uw geboortejaar 1930 is. Ja. Dat is toch bijzonder. <laughs> Hoezo? <laughs> Hoezo. <laughs> uh, wij weten dit omdat Hans van Wetering onze tweede gast, uh, documentairemaker, ons dit, uh, dit eigenlijk verteld heeft... in een radiodocumentaire. Hans, van harte welkom. Ja. Um, hoe ben je daartoe gekomen? Die documentaire die noemde je het Eiland Portugal. Wat was de achtergrond daarvan? Het Eiland Portugal is eigenlijk iets dat uit het werk van meneer Rentes uh, voortkomt. Die heeft ooit een boek geschreven, Portugal, de bloem en de sikkel. En daarin noemde hij Portugezen eilandbewoners. En een van de redenen om de Portugezen zo te noemen... was dat ze eigenlijk hun land altijd massaal ontvluchten. De, de, de emigratie vanuit Portugal is, is bijna endemisch. Dat is al, al eeuwen zo. In de jaren zestig was het enorm. En, en op dit moment is het ook weer zo. En tijdens mijn documentaire, bleek, tijdens het maken daarvan... bleek mij ook dat ik heb bijna niemand gesproken in Portugal... die niet ofwel al eens geëmigreerd was geweest... ofwel op het punt staat om uh, ja, iets ergens anders te gaan beginnen. Het is, het is iets wat uh, constant aan de orde was. Vandaar de, de titel, het eiland Portugal. En er zijn nog wel andere redenen waarom je Portugal een eiland zou kunnen noemen. Maar dat is... Je kwam erachter dat uh, de heer Rentes de Carvalho ontdekt was in eigen land. Hoe kwam je daarachter? In, doordat je dat zag in de boekhandel? Of de... Exact. <tus> ja, ik, ik, ik kwam, Op een gegeven moment kwam ik in, uh, in Lissabon... En, in een boekhandel, een grote boekhandel. En ja, ik zag daar een boekje van uh, José Saramago staan. En een, uh, ja, iets van drie of vier boeken van Rens de Cavaliers. Ja, dacht ik, van, wat is daar aan de hand? Wat, ik had geen idee dat dat zo'n uh, zo vlucht had genomen. Saramago, andere grote Portugese schrijver. Een paar jaar geleden overleden, Nobelprijswinnaar. Die we kennen dankzij Harry Lemmens. Want uh, een van de vele auteurs, Harry, derde gast, die jij vertaald hebt. Welkom ook. Um, ja, sinds jaar en dag bezig met die Portugese literatuur. ongelofelijke staat van dienst. Je hebt gisteren nog een lijst opgestuurd met de boeken die je allemaal vertaald hebt. Niet alleen uit het portugees, maar ook uit andere talen. Um, en binnenkort komen er opnieuw verhalen van jou uit van Fernando Pessoa. Uh, eigenlijk de naam van de dichterschrijver die altijd opduikt... als het over Portugese literatuur gaat. Was niet alles al eigenlijk van hem vertaald? Nee hoor, en dat is nog steeds niet het geval... De man heeft zoveel geschreven en nagelaten dat, het, uh, dat dat nog wel een aantal jaren door kan gaan. En mensen diepen steeds uh, papiertjes en, uh, en enveloppen op uit uh, zijn beroemde Arka's, een kist waarin hij al zijn werk bewaarde. Dus... We hebben het over Portugal, het kleine land in de documentaire van Hans, die al is uitgezonden, bij Holland, Doc Radio. Trouwens, via internet heel makkelijk weer her te beluisteren. Holland Doc Radio. Uh, in die documentaire hebben we geluisterd dat Portugal eigenlijk leegloopt... en dat er eigenlijk zo weinig meer van is. Maar we realiseren ons dan natuurlijk ook... dat het Portugees ook in Brazilië wordt gesproken. En Brazilië gaat volgend jaar enorm in de belangstelling staan... Uh, want daar komen de WK voetbal komt er vandaan. Precies. Men bereidt er de Olympische Spelen 2016 voor. Brazilië zal centraal staan op de Frankvoerte Boegmessen. En jij, Harry, gaat erop inspelen met een gids voor Brazilië. Nou, een gids is het niet. Ik heb een, een boek geschreven over Brazilië. Ik heb acht steden bezocht. En daarin rondgewandeld en mensen ontmoet. En daar een soort reisverslag van gemaakt. Maar het is dus geen gids. Uh, niet zoals uh, Rens de Cavalli ooit heeft geschreven over Portugal. Het is een ander soort boek. Niet zo lang geleden, ik denk twee jaar geleden... vroeg Clergy Polak van het programma Buitenhof... die zat daar toen nog, um, zich hardop af... of het in stand houden van een faculteit Portugees... aan de Universiteit Amsterdam, of dat eigenlijk wel zinvol was... als er maar een handjevol studenten waren, wat het geval was. En zij vroeg zich hardop af... Ja, volstaat dan eigenlijk niet een schriftelijke LOE-cursus. En gelukkig was daar toen Maarten Ascher van boekhandel Atheneum... die een vlammend betoog hield. En die zei van, ja, als je maar weinig studenten hebt... dan moet je niet een faculteit opheffen, in dit geval. Maar dan moet je zorgen dat er meer studenten komen. En hij hield een gloedvol betoog. En hij zei, dankzij August Willemsen, de vertaler van Pessoa... is eigenlijk de poëzie van Pessoa in de jaren zeventig tot de Nederlandse literaire kanon gaan behoren. En dat is een verrijking van onze cultuur. Dus uh, zo antwoordde hij op Clary Polak. Ik zie een beetje cynisch lachen, Harry. Nou, ja, met alle respect hoor. Maar Pessoa is Portugese literatuur, dat is geen Nederlandse literatuur. Uh, wat Cus uh, heeft gedaan, is dat is een vertaling van, van, van gedichten maken. Ik heb het boek de Rusloosheid vertaald en nog andere dingen. En, uh, maar dat zijn vertalingen. En vertalingen die, die zijn. Uh, een vertaling is meer dan wachtelijk werk. Die heeft altijd een, een laten we zeggen, een, een kunstkant. Uh, maar je kunt het nooit uh, je kunt nooit iets uh, toe-eigenen. Uit een andere taal. Maar je begrijpt wat Maarten als je bedoelt. Ik snap hè? wat hij bedoelt, maar, maar dat, is, dat gaat net iets te ver. Maar hij bedoelde zonder dat handjevol mensen. Die, dat bezig is met het Portugees zelf. Ja, nou, dan we... zou dat niet gebeuren. Daar gebeurd heeft hij zijn. volkomen gelijk in. Dat is, dat is, uh, daar ben ik het uh, volkomen mee eens. En het ging overigens niet om Amsterdam, maar om Utrecht. Want daar zijn nu nog de, de, de, zijn de laatste restjes van, van uh, opleidingen Portugees. Als iemand Portugees wil studeren, moet hij daar naartoe? Ja, dat is, nou ja dat is, je kunt je nu niet meer laten inschrijven, maar ze, ze, ze werken de, de, de studenten af die ze nog hebben. Hè? Meneer Rentes, u heeft ooit ook gedoseerd. Dertig jaar lang. Ja, want u kwam in 1956 ja, ja, ja. naar Nederland. Ja, en, en in 1969 naar de universiteit. Ja. En zou toen Portugees studeren? Ja, hè, met Willemsen, professor de Jong, die met daar daarna overleed. En uh, we hebben een uh, soort hosting gehad van de studenten tot aan de revolutie. Op een gegeven moment hadden we het iets van 280 studenten, en daarna is het helemaal verdwenen. En de Universiteit van Amsterdam ruilde Portugees voor Romeins, met u terecht. 1974, de Anje-revolutie. Ja. Ik ben uit 56 en ik was 18 toen dat plaatsvond. En alle ogen eigenlijk, veel van, van, van links-Nederland, intellectueel-Nederland... was op Portugal gericht, ja. want het was een vreedzame revolutie. En ja. Mooier kon het eigenlijk bijna niet. En u schetst in een van uw boeken... dat die belangstelling daarna eigenlijk wel heel erg is weggeëpt ja. voor Portugal. Ja. En we gaan het komend uur daar proberen iets aan te doen. Harry Lemmens, jij vertelde me vorige week dat je zelfs een boekje gemaakt hebt over de heer Rentes de Carvalho. Al een paar jaar geleden. Dat heet lunchje bij Balzac. En dat is nooit verschenen. Nee. Um, misschien krijgen we straks te horen waarom dat eigenlijk nooit is verschenen. Maar ik wil aan jou vragen om de heer Rentes de Carvalho te introduceren. Wie is hij eigenlijk? Um... Ja, ja, dat is moeilijk om, om een, een, een, een, een zo lang leven al in een paar woorden samen te vatten. Maar misschien kun je het zo doen dat, kan ik het zo doen dat het getal drie is belangrijk. Uh, er zijn drie plaatsen die belangrijk zijn. Dat is uh, Porto, uh, de, de Transmontes in, in uh, Estevais, een dorpje in, in Transmontes, dus het noordoosten van, van Portugal, en Amsterdam. Het is, uh, en drie fasen, dat is uh, de eerste 15 jaar, in, in, of 18 jaar in Portugal. Daarna een overgang van 7, 8 jaar in Parijs. En dan vanaf uh, 56 in, in Amsterdam. En uh, dat zijn uh, die drie plaatsen die hebben te maken met zijn thematiek. Dus de thematiek van. Van, van de, van de roet, zeg maar, de, de, dat, dat, dat uh, ruige bergland uh, in het noordoosten van, uh, van Portugal, waar, uh, waar de, de het leven hard is en, en waar de, de mensen volkomen bij elkaar aangewezen zijn, maar waar ze ook uh, uh, nogal opvliegend zijn soms. En, en waarin, uh, waarin het leven dus echt inderdaad hard is. En, maar waar ook het leven wonderschoon kan zijn. Waarin heel mooie dingen gebeuren. En daar, daar schrijft hij ook vaak over. Uh, het tweede is Porto. En, uh, en aansluitend daarmee ook het uh, iets verder naar het noorden aan, aan de kust, de Portugese kust. En de stad Porto, dat is, uh, is natuurlijk... Uh, dat is de doru die er doorheen, door tussen Porto en, en Villanova de Gaia stroomt. En met de portwijn en, en alle, alle dingen die daar gebeuren. Dat is zijn stad. En daarna, Porto betekent de haven ook. En de tweede haven waar hij heeft aangelegd is, uh, is Amsterdam. En uh, het is, uh, je zou kunnen zeggen dat hij een Portugese schrijver uit Amsterdam is. Ja, het verhaal is natuurlijk vaker verteld. Meneer uh, Rentes, wat bracht u naar Amsterdam? Toeval. <coughs> ik werd um, een klusje aangeboden om bij de Braziliaanse ambassade voor twee weken um, een paar rapporten te komen schrijven en ik ben gebleven. En uh, wat beviel u wel in Nederland? Oh, veel. <laughs> <laughs> um, heel merkwaardig, ik, ik, ik had een idee meteen de, de tweede dag dat de, de maatschappij in Nederland anders was dan wat ik gewend was. And, um, ik bespeurde een soort um, gelijkheid tussen de seksen al in de jaren 50, dat ik niet kende. Uh, ik kwam uit Parijs. Er was veel vrijheid vergeleken met Portugal. Uh, de, de seksen waren niet zo uh, tegenover elkaar, zo in de Portugese maatschappij. Maar toen ik in Amsterdam aankwam, dat was een, een, een eye-opener. Uh, en ik vond het meteen. Um, ik had een rare, een rare gevoel. De avond dat ik aankwam was heel slecht weer. Uh, sneeuwde en de regen en de wind. Verschrikkelijk. Een dag daarop, een zondag, scheen de zon heel mooi. En ik uh, ging lopen uh, langs de grachten. En ik had een hele raar gewaarwording. Mij was niet zo bekend. Ik kende dat. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik um, als kind... Uh, ik liep altijd met een, een, een atlas en ik uh, verzamelde foto's. En dus ik had waarschijnlijk al een idee van Nederland ge, uh, gemaakt... Dat ik, uh, dat ik dat toen teken, maar het was, al een oud nieuw, zeg maar. We hebben het niet over de jaren zeventig... toen de seksuele bevrijding zo'n beetje in Nederland op zijn hoogtepunt was... maar we hebben het over de eind jaren vijftig. Ja, en voor mij was, het bleef ook een, een merkwaardig beeld... Um, ik, het was vrij laat in de, in, de nacht. En ik liep uh, dan met mijn, mijn baas um, door de straat. En ik zag een, in, op de een stuk of ik denk, acht, negen, tien vrouwen omarmd die totaal dronken waren. <laughs> en ik had nooit zoiets meegemaakt. Mm -hmm. <laughs> ik kwam bij mij zo'n een idee van kermis dat ik um, alleen maar van de boeken ke uh, kende, of van, van de schilderijen. Grappig. En boeken, uh, die kent u. Want u komt uit een, uh, uit een straatarm klein dorpje. Maar boeken die u te pakken kon krijgen, die las u altijd. Ja. En, uh, thuis had veel boeken. <laughs> maar thuis, had, thuis waren niet zoveel boeken. Bij u thuis? Bij, bij mij thuis, ja. Ja, maar bij veel. uw ouderlijk huis? Ja, ja, ja. ja? ja, ja, ja. Ik had een, een, een, een opa, die uh, had zichzelf leren lezen. En hij was een verwoed lezer. En... Um, toen hadden de kranten feuilletons. En hij heeft uh, voor zijn kleinzoon uh, alle feuilletons over Napoleon vastgenaaid. Dus het was zo'n stapel, ongeveer een meter of zo. En ik heb, uh, toen ik begon te lezen, begon ik met het leven van Napoleon, ja. Fantastisch. Ja, ik weet, die grootvader was heel belangrijk. Ja. Allebei eigenlijk. Ja. Uh, daar heeft u prachtig over geschreven. Um... En misschien komen we daar straks nog over te spreken, Harry. Uh, wat er nu actueel is, is dat u een roman heeft gepubliceerd. Die kunnen wij nog niet lezen, want die is in het Portugees. Ja. Uh, is net uitgekomen. Dus is ook... Nog niet, nee, nee. Is, is nee, nee, zelfs nee, nee, nog niet nee, uit. Is vandaag naar de drukkerij gegaan. In Portugal, waar men uh, enorm in, in hoopvol gestemd is. Maar we hebben aan Harry gevraagd om, uh, als vertaler, iets van de roman al te vertalen. en het, Hoe heet die, meneer Rentus? Uh, Leugens en Diamanten. Leugens en Diamanten. Het is een thriller. Het is een thriller. We hebben aan Harry of die heeft aangeboden... om de eerste Alinea te vertalen. Um, mag ik je verzoeken, ja. Harry? Ja. Hij kon de kreten van de doffe trappen en slagen... met de gummiknuppel nauwelijks meer onderscheiden... als verre echo's. Nog maar af en toe flitst er een pijnscheut door zijn lijf. Versuft murf. Warme urine droop langs zijn benen. Het gevoel van een trage glijvlucht toen hij tegen de tafel werd geduwd... en daar voorover op neerkwakte. Zweet. Bloed. Hij hunkerde naar het moment waarop ik kon verdwijnen in de mist... die dichter werd en weer optrok in het licht van de slingerende gloeilamp. Dat zelfs met zijn ogen dicht door zijn schedel sneed. Broek uit! De snauw dreunde in zijn oor. Zijn trommelverlies trilde. Eén van el, hen hield hem vast aan zijn haren. Een hete stinkadem in zijn gezicht. Een laars die voor de zoveelste keer zijn blote, gezwollen vloed, voeten plat trapte. Tranen. Broek schoonmaken, klootzak. Nou, dat, zit, dat hakt er gelijk in, eh, meneer Rentus. Mogen we van u weten waar, tegen welk decor deze roman zich... Um, ik denk dat, dat Hans het beter kan zeggen, want hij heeft het gelezen ook. Hans, aan hier aan tafel, ja? Nee, ik heb nog maar een stukje gelezen. Ik kan dat, ik... Harry heeft het helemaal gelezen. Dan wie, Harry is het beter, het, ik vertel het, beter. het aan ik, kom ik zit erin. Dan komen we terug bij Harry. Waar gaat de roman over? Oké. Okay. Um. <laughs> <laughs> maar mag ik even iets zeggen? Ik ben een, een verwoede lezer van Graham Greene geweest, mijn hele leven lang. En ik vond het heel sympathiek dat hij uh, een onderscheiding maakte tussen romans en entertainment. En ik, tot nu toe heb ik romans geschreven en deze ene keer heb ik voor mezelf een entertainment. Het is iets dat me totaal anders is dan wat ik uh, uh, geschreven heb tot nu toe. Maar het is wel entertainment met een heel serieuze ondertoon. Heb ik gemerkt toen ik het boek las? Is mm. het, te bedoel, het is een, een, een, een boek over, over de wereld van de diamanten, over de wereld van superrijken, mm. de wereld van supercriminelen, de diamantsmokkelaars en, en de politie die daar wat aan probeert te doen. Uh, de die man zich afspeelt zich af in Portugal? Afspeelt zich af in Portugal en in Amsterdam voornamelijk. Mm. En uh, in Portugal, met name in Algarve. Uh, waar, we, waar een van de hoofdpersonen een graaf is. Dat is degene die hier ge, gefolterd wordt. En het interessante is dat die gefolterd wordt... door de, de militairen na de Anje-revolutie. Zij was uh, uh, uh, kapitalist en werd daarom gefolterd. Dat is precies de revolutie waar ik net naar verwees. Ja. Waar wij in Nederland allemaal enorm vol van waren. Dat was de, het socialisme met het menselijk gezicht... dat in ja. Portugal zou komen... Uh, iedereen was blij en gelukkig. U heeft al wel in eerder werk, meneer Rens de Carvalho... die euforie over die Anje-revolutie gerelativeerd. Meteen een jaar daarna, ja. Al heel snel? Ja. Want wat werd er dan uh, met oogkleppen ge verkeerd gezien aan die Anje-revolutie? Um. Er is het beeld van een groep kapiteinen die uh, het land redt. Maar dat klopt helemaal niet. Want de kapiteinen waren als het ware niet in een zijn arm, ze waren een handje. Van, van groepen of van, van belangen die veel. Uh, een, een andere belangstelling hadden voor Portugal dan uh, het veranderen van democratie, Dit, uh, de, van de dictatuur in de democratie. Uh, Salazar was altijd een, een zuinig uh, staatsman. Salazar was de man. De dictator. De, de dictator. Waaronder Portugal gebukt ja. ging. Ja. En sterker nog, waarvan eigenlijk u degene was die daarvoor uh, vluchtte naar het buitenland. Ja, maar Salazar was een, een man die had een bepaald idee van het land en dan heeft hij het pech gehad dat in 1962 ontstond de koloniale oorlog in Guinea, uh, in Guinea uh, eerst in Angola, Mozambique en Guinea. En uh, in 1962 uh, is Salazar gedwongen om iets te doen dat voor hem een, een soort uh, doodzonde was. Hij moest geld lenen om de oorlog aan te houden. Mm. En al die. Economische machten die daaraan konden verdienen, hebben ze wel verdiend tot zeg maar, eind jaren 60, begin jaren 70. Toen uh, besloten de mensen die de werkelijk macht hebben in Portugal en overal, economische macht, dat Portugal zou nooit de, de Common Market binnen kunnen komen, de Europese gemeenschap, als het een dictatuur bleef. Dus er werd. Enigszins geprofiteerd van de mogelijkheden om, vanwege de oorlog in Afrika, en de, de ontevredenheid van het volk, en de communistische partij, en het kapitein, een soort groepje te maken die in staat was om de verandering te, te, te, te verwezenlijken. Maar dat was, zeg maar, de, wat ik noem, de folkloristische aspect van de revolutie. De ware aspect van de revolutie was dat de kapitaalkrachtige mensen in Portugal wisten dat Portugal moest ooit in de Kammermarkt binnen, binnenkomen... maar het kon niet als de regering niet veranderd was. En dat heeft dan een paar jaar geduurd. Eerst werd dat... dat zeg maar... dat het verhaal van de rijken moest even weg. Alles werd genationaliseerd. En toen kwam de regering van meneer Swartz... en alles werd weer terug, uh, teruggegeven aan de vorige eigenaren... met uh, schadevergoeding en iedereen wel blij... behalve het volk, want het volk heeft op krediet geleefd eh, tot eh, twee of drie jaar terug. En nu betaalt een hele hoge rekening. Mm -hmm. Eigenlijk is het een heel bitter beeld van de revolutie... die ja. wij eigenlijk als buitenstaanders en als Nederlanders... altijd zo de hemel in hebben geprezen. Ja, maar dat was de romantiek van de, de jeugd van de jaren zestig. Uh, uh, de, ja. de wereld wordt mooi en de dictaturen moeten weg. En toekom. drijft u nu niet uh, heel erg door door in dit begin van het boek... Um, als ik het goed begrijp iemand te laten martelen door, door, door de revolutionaire Harry, want dat is hey, toch een eigenlijk mm -hmm. door een politieagent door een politieagent ja. Ja. maar goed, het speelt na die Anjerevolutie, na die op dat moment is het een uh, paar dagen uh, ja. daarna, ja Harry, heb je het bo hele boek gelezen inmiddels? ja Wo mooi boek, er zit alles in <laughs> entertainment, aan. totaal entertainment. Is het meer entertainment? Seks, geweld, uh, drugs. Verzin het maar. En is het inderdaad een breuk met de boeken die wij kennen van Rentes het, de Carvalho? Nou, ik, ik vind nogmaals... Ja, het, het is, de, er zit een ondertoon in die me sterk doet denken aan andere boeken. Aan, uh, zowel aan Ernestine als aan, aan Laurentië Straane... als aan, aan de Hollandse minnares. Uh, en La Coca vooral. Het is... Uh, het is uh, uh, het, het creëren, het, het, het, het schilderen van, van werelden die, die, uh, zich ont, die zich aan elke controle onttrekken. En dat is iets wat, wat ook in, in andere boeken naar voren komt. Uh, en voor de rest is het een, een, uh, ja, een spannend boek. Dat ik uh, de Nederlandse lezer kan aanraken, aanraden zodra het in Nederland verschijnt. Ja, gaat het in het Nederlands verschijnen? Dat is nog maar de vraag. Ik hoop, als ik ooit een uitgever vind... Ja, en, en uw uitgever was Atlas Contact. Ja, maar mijn, mijn, mijn relatie met de, de vorige Atlas-volk uh, is niet zo prettig geweest. Dus ik, ik wil niet eens daaraan denken. Nee. nee, nu staat u ook een beetje te boek als iemand die soms ook wel conflicten heeft met mensen en dan hoog opspeelt. Ja, als iemand, als iemand zijn, zijn, zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt het een conflict, Ja, ja. We willen het graag straks hebben over het huidige Portugal... en over die geschiedenis uh, die we nu net een beetje hebben beschreven... Uh, en hoe we daar nu op terug moeten kijken. En dat doen we met Hans van Wetering en met jou, Harry... en met u, meneer Rentes de Carvalho. Maar we willen nu muziek laten horen... Uh, wat gaan we luisteren? Jij hebt iets uitgezocht, Harry. Ja, ik werd uh, uh, Fernando Lamarines, een Portugees die ook al jarenlang, sinds de jaren zeventig in Amsterdam woont... en die allerlei uh, soorten muziek al heeft gemaakt, heeft uh, nu een programma uh, samengesteld over Pessoa. Heeft hij zelf uh, liedjes geschreven en heeft uh, teksten van Pessoa op muziek gezet... Uh, en daar toert hij op dit moment mee door Nederland. Fysisch. Ik kan het aanraden om, om, om het te gaan beluisteren, om naar naartoe te gaan. Het is uh, echt erg de moeite waard. Uh, met Mafalda d'Arnaud en uh, Vloeim, Erik Vloeimans, geloof ik. Uh, een trompetist. En je hebt uitgezocht een tekst van... En hij attendeerde me op een, een tekst, een gedicht van Pessoa, Een autoniem gedicht uh, dat ik niet kende. Hij had het gelezen in het Engels. Daar heb ik het opgezocht. Ik heb het vertaald. Ik heb als een tekst vertaald voor de cd... En dat heet dat, dat voor je moment toe in het Portugees. En dat heb ik vertaald, dat is, en dat gaan we zo meteen horen... want dat heeft het op muziek gezet. Dat de Nederlandse tekst in mijn vertaling. Het was kort maar. Het was kort maar toen je je hand in een gebaar... eerder vaag dan doordacht op mijn arm legde en weer wegnam. Voelde ik het of niet? Weet ik niet. Wel, voel ik nu nog een vaste herinnering in mijn vel... waar je de hand legde die een onbegrepen betekenis had... Maar zo snel. Het is niets wat ik zeg, maar op een weg zoals het leven is... wordt veel niet begrepen. Weet ik of er, toen ik je hand op mijn arm voelde liggen... en een beetje, een beetje in mijn hart... geen nieuw ritme in de ruimte ontstond? Alsof je mij, zonder het te willen, aanraakte... om me zomaar een geheim te vertellen... waarvan je niet eens wist dat het bestond? Zo vertelt de wind door de takken zonder het te weten iets vaaks en gelukkigs. Leve, qualquer sentido incompreendido. Mas dan te leve. Tudo isto é nada, mas não é estrada. Como é a vida? Há muita coisa incompreendida. Seja-se quando tua mão pousando sobre o meu braço. ZANG EN Zich, want ik zit hier met dus te, te midden van drie Portugezen die allemaal kritisch luisteren. Uh, muziek van Lamarinhas. En u luistert naar Brands met Boeken hier op Radio 1, waar we met drie Portugezen slash Nederlanders zitten en we praten over Portugal. En dat doen we naar aanleiding van het feit dat van de heer Rentes de Carvalho, een nieuwe roman is verschenen... met de titel Leugens en Diamanten. Alleen nog niet in het Nederlands, dat moet allemaal nog komen. En we doen het ook omdat we ons willen buigen over dat Portugal... U heeft net verteld, meneer Rentes, de man die ooit eh, vluchtte... voor het bewind van Salazar naar Nederland, geboren in 1930 dat die Anje-revolutie eigenlijk te rooskleurig wordt afgespiegeld... in, ons, in onze geschiedenisboekjes. Um, Portugal nu is het land waarvan we lezen... dat het er ongelooflijk slecht gaat. Ja. Uh, Griekenland, het is nog net geen Griekenland... maar eigenlijk Rekker, leunt ja. het er tegenaan. De documentaire van Hans Verwetering hier aanwezig... die eindigt ook met, de, met, met u, meneer Rentus. Die zegt, ja, wat moet er gebeuren? Een wonder moet er gebeuren... Uh, er wordt ook gezegd dat er wordt terugverlangd naar een sterke leider als Salazar. En dat zou toch niet de oplossing zijn? Het is niet de oplossing het is ook niet mogelijk. Want uh, in de EU kun je kunt geen dictatoren, uh, geen sterke mannen hebben, uh, geen kolonels. Gelukkig maar dus. Uh, <laughs> mm -hmm. Maar... Uh, er is geen oplossing in, in deze context. Het is niet mogelijk om een land welvarend te maken... die nooit iets produceert en alleen maar de zon heeft. Uh, wij, wij zijn arm geboren en wij blijven arm. Wij zijn een beetje zoals Sicilië en Griekenland. Wij exporteren mensen en dat is onze kapitaal. We hebben. In feite is geen, geen, er is geen oplossing voor de ellende in Portugal... Er werd gesuggereerd, misschien wel door jou, Hans van Wetering... dat het succes van de boeken, de herdrukken van Rentes de Carvalho... die vaak teruggaan naar een heel arm Portugal... waarin u ook de harde cultuur... u werd geslagen thuis, maar het was toch ook niet alleen maar kommer en kwel. Het was ook die gelukzaligheid dat misschien het succes nu... van de boeken van Rentes, die nu allemaal in het Portugees verschijnen... voor het eerst, dat het te maken heeft met... Dat er in Portugal nu gedacht wordt aan die armoede en hoe om daarmee om te gaan, Hans. Ja, yeah. nou, dat is het verhaal dat ik hoor. Uh, dat eigenlijk wat wordt gezegd is dat Portugal na de Anjerevolutie. Uh, ja, een enorme sprong vooruit wilde maken. in de in, in richting van de moderniteit. Uh, trad toe tot de Europese Unie. Uh, kwamen allerlei nieuwe regelingen. betrekking tot homohuwelijk. allerlei dat soort dingen. Het uh, moest echt modern zijn. En. Uh, ja, dat eigenlijk nu, nu de crisis flinker inhakt... en blijkt dat het allemaal niet zo goed gaat als al die tijd uh, is voorgespiegeld. Dat mensen eens terug gaan kijken van... ja, maar waar komen we eigenlijk vandaan? Hoe is het geweest? Dus ja, een zelfonderzoek, kun je het misschien zo noemen. En dan zijn er en, de boeken van u, meneer Rentes, om daarin te raden te gaan. Oh, misschien wel. Ja, enigszins dat zou kunnen. Want uh, die boeken beschermen in Portugal dat mensen niet willen zien... Uh -huh. En uh, dat zij een Afrikaan. Maar ja, nu willen ze het dus juist wel zien, want ze lezen het. Ja, dan zien ze zichzelf, ja. We gaan even, dit is, het is Radio 1, het is een wonderlijke wereld. We gaan luisteren naar uh, sportverslaggever Sebastian Timmerman. Want terwijl wij hier mijmeren over Portugal, wordt er geschaatst in Heerenveen. Daar is de wereldbekerfinale schaatsen. Sebastian, hoe is het daar... Portugezen die, die doen niet mee aan, aan het uh, wereldbeker schaatsen. Laatste wereldbeker van het seizoen betekent dat uh, de klassementen beslist worden. En uh, goed nieuws wat dat betreft voor de ploegenachtervolging teams namens Nederland. Want zowel bij de heren als bij de vrouwen wordt er niet alleen hier in Ereveen vandaag gewonnen. Maar behalen ze ook de eindzegen in uh, de wereldbeker. De heren deden dat met Sven Kramer, natuurlijk met Kramer. Koen Verweij en Jan Blokhuizen. Vorige week in Ervoert verliep de samenwerking heel slecht... Nu ging het heel goed bij de Nederlandse ploeg. En winnen uh, uiteindelijk. Maar toch wel een behoorlijk verschil van twee seconden van Korea. En winnen dus ook het eindklassement van de wereldbeker. De vrouwen wonnen van Canada. En dat is altijd een uh, sterk team bij de ploegenachtervolging. En uh, Marit Leenstra, Linda de Vries en Irene Wuest... hadden zelfs bijna drie seconden voorsprong. Dus waren dat uh, wat, wat dat betreft qua verschil nog beter opdreef... dan uh, hun mannelijke collega's. Dat was niet het enige goede nieuws van vandaag hier vanuit Heerenveen... waar we net klaar zijn. Maar ook het goede nieuws dat Jan Smekens de 500 meter... Win bij de Heren, de eerste heat, en daarmee nu al zeker is... van het eindklassement op die 500 meter in Wereldbekerverband. En dat is een uh, unieke prestatie. Dat is in het verleden nog nooit gerealiseerd door een uh, Nederlandse sprinter. En dat allemaal twee weken voor 2K in Sochi. De weken afstanden waar Smekens ook een van de topfavorieten is. Goed nieuws dus. Uh, Sebastiaan Timmerman, dank voor deze flits. Geen, okay. Portug geen Portugezen in Heerenveen, wel hier in Studio Desmet in Amsterdam waar we een knipseltje hier voor mijn neus hebben... uit de NAC van afgelopen maandag... waar staat 1 op de 6 Portugezen betoogt: Portugal massaal de straat op tegen de aanpak van de crisis. Hans van Wetering, jij bent de maker van de documentaire. Je was onlangs met meneer Rentes in Portugal. Je komt er al heel lang. Wat... Wat zie je daar op straat? Is het, is het nu bij ons een soort idee van een, een land dat ten, ten einde raad is? En loop je daar rond en denk: Nou, het valt allemaal reuze mee? Of wat? Nee, dat laatste zeker niet. De mensen die je spreekt zijn. Wat, wat er, ja, er wordt ontzettend veel geklaagd. Nou, doen Portugezen dat sowieso al veelvuldig en graag. Maar het, ja, de, de verbittering die, die, die, die sluipt er wel steeds meer in. En dat, dat geldt zowel de, de maatregelen die natuurlijk door Europa worden afgedwongen... er is steeds minder geld, de, de mensen hebben steeds minder mogelijkheden. Um, ja, als ook het totale ongeloof in wat hun politici uh, uh, sinds jaar en dag uitrichten. En dan gaat het toch ook weer over die generatie van na 1974... He, er, is, uh, er is geen enkel vertrouwen in politie. En er is ook geen enkel vertrouwen, eigenlijk zoals meneer Rentes zelf ook al uh, uh, toont... In, in dat het nog goed komt. En dat is wel heel treurig. Ja. Harry Lemmens. Jullie zijn allebei trouwens Hans. Jij komt al vanaf de jaren tachtig in, in, in Portugal. Uh, en in een soortgelijke omgeving als waar de heer Rentes de Carvalho vandaan komt. Toch schetsen, het ja. dorp is waar jij jouw echtgenoten... Vond. Het is een dorpje ergens in de bergen ook. Het is niet eens zo heel ver van uh, Stevais, waar meneer Rens vandaan komt vandaan. En ja, toen ik daar uh, kwam, kwam ik eigenlijk in een wereld die uh, uh, in een andere tijd terecht. Ik, ik had het gevoel dat ik verdwaald was in de tijd. Het was, in het dorp ontdekte ik dat daar echt nog uh, een heks was. <lacht> en uh, op een dag, ik had last van mijn knie, toen werd ik verwezen naar de, de, die, uh, die reten. Dus dat was een oud vrouwtje en die... Ja, die zorgden er dan wel voor dat ze met flink geweld jouw, uh, jouw ledematen weer recht maakten. Uh, ja, dat soort, dat soort verhalen allemaal. Het waren de fetes waren heel fel. En, en ja, ik ben zelf opgegroeid in Amstelveen... in een, een, een, in een middenklasse gezin, in een lullig uh, wijkje. En ja, dit was voor mij zo'n. Het uh, uh, was betoverend eigenlijk. Harry levens klopt die enorme zwartgalligheid. Of ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Nee, en, ik ben opgegroeid in zo'n lullig dorpje in, in Limburg. Um, daar trokken uh, dagelijks uh, jonge, jonge meisjes vanuit België naar de textielfabriek in de stad Weert, En die werkten daar. Tot dorpje in de jaren was er 50, uit? begin 60. Nou, dat zeg je toch niks. Maar uh, <laughs> vlak bij de Belgische grens. Die werkten daar tot ze gingen trouwen. En die hebben daar jarenlang gewerkt... tot begin jaren 60 de textielfabrieken in Nederland allemaal dichtgingen. Want die textiel die verhuisde naar Portugal. In Portugal is, is zijn fabriek, hebben die fabrieken zich gigantisch ontwikkeld... in de jaren 60 en 70. En uh, zijn lang gebleven tot een aantal jaren geleden... die textiel verhuisde naar andere landen. Naar Noord-Afrika en verder weg naar Azië. Uh, in Weert kwam, uh, vestigde toen Philips zich in, in de stad met een fabriek. En dat liep allemaal goed, daar werd een hoop mensen werkten daar. Uh, de zoon van de directeur van Philips en Weert, die zat bij mij in de klas. En ik zei, Arnold, zorg dat die poorten niet dicht gaan. Nee, dat zal niet gebeuren, zei hij, maar een paar jaar later gingen die poorten ook dicht. Want Philips verhuisde zijn productie naar andere landen. We leven in een ja. moderne wereld waarin alles beweegt en alles verschuift. Alleen mijn stad, ik heb geen flauw idee waar het tegenwoordig van leeft. Uh, maar ze leven goed, heb ik de indruk. En dit, dat soort verschuivingen, die moet elk land maken. Of je wilt of niet. Ik noemde straks het, woord, het getal drie bij uh, José, bij Rens de Ik wil dat getal opnieuw noemen. Als volgens mij zijn er drie belangrijke oorzaken waarom dat het fout gaat in, in Portugal... Dat, uh, dat zijn drie groepen. De ene groep zijn de mensen die kapitaal hebben... die veel te veel denken op de korte termijn. Nooit plannen, nooit denken aan, aan lange termijn... hoe je de dingen bij elkaar moet samenvoegen. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uit, uit autosnelwegen die in, in, uh, vanaf 86 na toetreding tot Europa zijn aangelegd en die ik een groot goed vind omdat het land gewoon opengelegd is. Maar er zijn een aantal, toen een aantal uh, uh, wegen aangelegd die, die 10, 15 jaar later verbreed moesten worden omdat het dodemanswegen waren. Dat is, dat is zorgen dat je zelf verdient... zonder dat het, dat het eigenlijk van voordeel is voor het land op zich. De tweede groep zijn, die noem ik al, dat noem ik gemakshalve maar... De, de blazers en kolbeertjes over de schouders van mannen. Uh, dat, uh, dat is de groep ambtenaren en managers... die je in, op vliegvelden ziet treinen ziet... en die allemaal een kolbeertje los over hun schouders hebben hangen. Die alles weten, alles precies uh, door hebben hoe het moet... Maar er geen, geen, uh, geen bal van terecht brengen, om als mm -hmm. te zeggen. En de derde is, is, uh, zijn, is het volk. Dat zijn de mensen die zouden doen. Die als een kolbeertje zouden kunnen kopen, want dezelfde makelij, als die managers hebben, zouden ze dat ook om de schouders hangen. Als ze geld hadden, zoals de kapitaalkrachtigen, zouden ze ook uh, op korte termijn denken en hun kapitaal proberen te vermeerderen. Maar dat zijn ontzettend hardwerkende mensen. En die, die in fabrieken hard, hard werken. Portugal heeft ook een ontzettend goede schoenenindustrie... die ook van deel verhuisd is, weggehaald is. Maar schoenen die, die merknamen die je uit Parijs koopt van schoenen... die worden in Portugal gemaakt. Het, het, het grote mankel is dat, dat er geen grote namen zijn van Portugese schoenen. Waarom zijn er geen merken? Waarom, zijn, waarom wordt de, de, de Portugese keurig uitgevoerd en, en bewerkt in andere landen... als grondstof uitgevoerd? Ja. Waarom wordt de marmer... Dat is carrara marmer die eigenlijk uit Portugal komt. Waarom ja. gebeurt dat allemaal? Meneer Rentes, heeft u er een verklaring voor? Nee. <laughs> <laughs> <En> inderdaad, <coughs> het wil dat, dat Harry um, schijt. Het klopt wel, We hebben een, een enorm middenklasse van parasieten. Mensen die echt niet. Een, een land van 9 miljoen uh, inwoners. heeft ze, uh, ruim 700.000 ambtenaren. Nederland met 16 miljoen inwoners heeft iets van 170.000. We hebben een hele corpus van parasieten die leeft van de staat. En, uh, en zijn in, in, ja, in zekere mate verantwoordelijk voor de ellende. En dan die anderen die uh, de heren aannemers en bankiers. Hebben, ik heb een hans laten zien. Wij hebben een, een, een goede weg in onze provincie. En de staat heeft een paar meters van die oude weg en nieuwe uh, gebouwd. Mm. En in beide zijn geen auto's. Hans. Ja. Dat is Bever. fantastisch trouwens. Wat is Wat fantastisch aan? Nou ja, ik moest van Esther Weiss op een gegeven moment naar Lissabon... En, dan rij je dus over die snelwegen. Ja, die zijn verlaten. Dus je, je, het is heerlijk rijden. Maar het is vreselijk om te zien. Jij ja. ja. vertelde dat je, Hans, dat je een cadeau zocht voor de heer Rentes. Ja. Is dat goed gekomen? Maar vertel... Ja, dat is goed gekomen. Dat was een, be het is een, beetje, dat was een beetje vreemd. Ik las op een gegeven moment um, dat er een spel uit was gekomen in Portugal. En dat spel heette Aïe Aie Trojke. Daar komt de trojke. En dat is, dat is een bordspel en dat is onlangs een maand, anderhalf maand geleden uitgekomen. En het idee erachter is uh, dat degene wint die het meeste geld wegsluist via offshore banking. En de meeste stemmen uh, weet te kopen. En op het moment dat het dan allemaal misgaat. Dus een hilarisch spel. Een voor satirisch de... ja. spel uh, geënt ge op de crisis in Portugal. En uh, ja, ik was op zoek naar dat spel. Dus dan loop ik een waarhuis binnen in, uh, in Lissabon. En ik vraag dat aan de kassière. Nee, dat hebben we niet meer. Nou, vreemd. Dus ze belt naar een andere vestiging. En ik krijg te horen van ja, misschien is er nog wel eentje. Maar nou, ga maar eens kijken. Dus ik ga daar naartoe. En een enorm warenhuis. En ik kom daar binnen. Echt werk. Hele ware huis vol met dat spel. Af. En ja, ik tik iemand op de schouder. Ik zeg: Wat, wat is er nou aan de hand? Wat, wat, wat, wat is dat nou toch? En zegt, ja, ik ga zo meteen het spel presenteren. Ik ben de maker. En dat was fantastisch. Dus ik heb met die man gesproken. En uh, uh, ja, hij heeft mij natuurlijk uh, zo'n spel gegeven. En ik heb hem ook gevraagd, en dat was wel leuk... om hem uh, ja, van een tekening te voorzien. Want het zijn uiteindelijk, het zijn natuurlijk tekenaars. Het zijn, uh... Je pakt nu een papiertje. Ik uh, pak een papiertje uit. Ik denk dat het handig is dat ik het even zelf doe. Daar zit het spel in. He. Het heet het... Trojka. ja. En je, je overhandigt het nu aan de heer Rentes. Heeft u dit spel gezien? Nooit. U, u moet het openmaken. Er zit hier in de binnenkant is wat zij hebben gemaakt. <lacht> terwijl... Bent, uh, ik. ik ben... <lacht> ja, je moet het even beschrijven wat er in de, aan de binnenkant staat dan uh, van het doosje, ja. Hans. Aan de binnenkant hebben, eh, hebben de makers een, uh, ja, een, een, een, een sensuele zeemermin uh, getekend. En daarnaast uh, een karikatuur van José Rens de Carvalier. De handen in de zakken. En erboven staat Vain ja, hier Trojka. En uh, ja, het is gesigneerd. Dat is een prachtige tekening. <laughs> Harry Lemmens, jij als vertaler en als pleitbezorger... Voor die, voor die Portugese literatuur en al die vertalingen die er liggen... Ja, je hebt aan het begin van het uur bescheiden gezegd. Wat wij als vertalers doen, dat is. Uh, wij vertalen het en wij voegen niet nieuwe titels toe aan de kanon. Dat is pathetisch uh, gezegd. Waar ben je nu mee bezig met die verhalen ja, van? Ja, de verhalen van persoon. Ja. Nee, we bedoelen ermee dat het natuurlijk. Persoon is en blijft een Portugese schrijver die vertaald is. En de vertalingen die kunnen heel mooi. Die kunnen heel mooi zijn, maar het is, dat is Nederlands. De, ne de vertaling is Nederlands. Ja, maar je doet, doet er zo vrouw... je doet er zo bescheiden over. Ik ken zoveel mensen die Pessoa kennen door die ja, vertaling nee, van dat Willems, is zo. Uiteraard. En door jouw vertalingen en die daar. Uh... Maar zo werkt de, de, de literatuur uh, <kwijnt> over het algemeen. De, de, de literatuur wordt overal gelezen in vertaling. De meeste mensen lezen één of twee, of misschien drie. En uh, de rest wordt uh, uh, alle literatuur uit China of India of uh, uh, uh, Letland of weet ik veel. Die wordt in vertaling gelezen. Ja, goed, wat ik heb een uh, persoonbaar ja. ja, die verhalen die heb ik gelezen, want die stuurde je me ook toe. En toen vroeg ik me toch ook af. Uh, hè, van wat zou deze literatuur, deze verhalen over een, een pelgrim of over een bedelaar. Of over, kunnen betekenen nu in die in die impasse waarin het land Portugal zich bevindt. Wat kan de literatuur betekenen voor... Wat kunnen de boeken van rentes betekenen voor Portugal? Nee, dat, dat weet ik niet. Ik geloof niet dat, dat er zo directe nee. lijnen te trekken zijn. Mag je dit je, zeggen? Je welke Nederlandse schrijver heeft invloed op wat er gebeurt in Nederland? Mm. Kun je mij er één noemen? Misschien moet je zo helemaal niet denken. Nee, ze moet ook zo de definitie... niet denken. Het enige wat gebeurt, is dat, uh, dat schrijvers verwoorden, of kunnen verwoorden, wat, wat er leeft in een, in een samenleving, in een land. En kunnen beschrijven wat er gebeurt. En dan heb je. In, in Portugal heb je net als trouwens ook in Nederland of waar dan ook, maar je hebt altijd het leven, sowieso het leven, uh, zeg maar in de provincie en leven in de steden. En dat leven wat straks door Hans geschilderd werd in het dorpje waar hij die, die kent en het dorp as Ik ken dat niet. Daarom begon ik over mijn eigen dorp in, in, in, in, in Nederland. Mm -hmm. Maar ik ken wel het leven in de stad. Ik, ik heb in Lissabon gewoond en ik ken Porto goed. En dat, dat zijn. Uh, ik kwam in Lissabon terecht vanuit de DDR. Vanuit de ene moderne wereld, zal ik maar zeggen, in de andere. En tussendoor Nederland. En uh, dat, zijn, uh, dat is een moderne wereld. Portugal is niet alleen. En kwel. Portugal is gewoon een dynamisch land waar een hoop gebeurt... maar er zou veel meer moeten gebeuren. Dat is iets anders. Het is, vind ik ook een beetje onzin om te zeggen... alsof, alsof dat hele land uh, bijna met de bezen uh, de oceaan in wordt geveegd. Mm. Dat is natuurlijk niet zo. Er gebeurt ook tussen die drie categorieën die ik noemde. daar zitten natuurlijk nog een heleboel mensen tussen. En aardige mensen, en, en, en, en energieke mensen. En mensen die iets proberen, inventieve mensen. Ja, ja daar maar, heeft... maar er is natuurlijk wel. Bedoel, er, er wordt wel op een bepaalde manier aangekeken tegen de crisis. Dus is ja, dat is natuurlijk altijd zo daden. Dat is een, een, ja, een dat... ondertoon die Portugezen hebben van, van zwaar op de hand en, <laughs> enzovoort. Maar. Maar ja wat, wat, wat Harry Lemmens zegt, meneer Rentus, is natuurlijk waar. Het en is... u, u als geen ander heeft altijd geprobeerd om af te rekenen met clichés. Ja, maar wat is het, Iswaria? Ja. We, we hebben nog een heleboel pluspunten. We hebben uitstekende wetenschappers, uitstekende medici, uitstekende schoenmakers. Maar, uitstekende <laughs> maar, maar, schrijvers. Ja, dankjewel. Maar <laughs> ja. Daarnaast, je ziet een hele massa mensen die je geen raad weet met de ellende. Mm -hmm. En als het ware, de ellende ziet. Ik, ik zou bijna willen zeggen dat het ellende zit in ons. Wij, een, een Portugees is meestal... In, in ons Portugees? In ons Portugees. Een Portugees is iemand die geneigd is om niet te bewegen als hij in het land is. Zodra hij uit Portugal is, ontpopt hij zich als een formidabel dynamisch mens de, de hele... Uh, de hele uh, supermarkten van Venezuela zijn in de handen van Portugezen. Die toen in Colombia. In zie je ziet bij de bankiers en, en bij de grote industriëlen een heleboel Portugezen. Maar als we terug gaan naar Portugal, wij zakken in, de, in een soort ellende, moeheid. En uh, dat is een beetje onze schuld. Ja. En meneer Rentes, wat u nu schetst, namelijk dat Portugezen... buiten de eigen grenzen tot volle wasdom komen... Ja. Daar bent u eigenlijk zelf het meest sprekende voorbeeld van. Met al uw titels, die nu notabene in Portugal verschijnen. Fantastisch. Ja. En mooi dat u hier was. En wij hopen dat dat boek... Uh, ja, hoe was het? De, de, de leugenaars... Leugens en Diamanten. Leugens en Diamanten. Ja. Een thrillerachtig boek tegen de achtergrond van die Anja-revolutie en die periode daarna. Dat dat snel een Nederlandse uitgever vindt, dat zou fantastisch zijn. Ontzettend bedankt dat u hier uh, in Desmet heeft te gast willen zijn bij ons. Dank u. En Hans van der Wetering, we hopen dat je uh, ja, nieuwe, Hans van Wetering moet ik zeggen, nieuwe documentaires gaat maken. Je interviewt ook af en toe Portugezen. Heb je nog plannen nu op korte termijn die met Portugal verband houden? Maar in april komen er weer een aantal uh, uh, belangrijke schrijvers naar, uh, naar Nederland. En uh, ja, dat, het is prachtig om daar weer iets aandacht aan te besteden. Dan. Ja. En ook om te illustreren dat de Portugese literatuur meer is dan Pessoa alleen. Maar Harry Lemmens, jij komt toch ook met dat boek van Pessoa weer uit die enorme nalatenschap van... Ja. Affe en onaffe manuscripten. Ja mag ik er iets aan toevoegen? Doctor? Het heel boek kort. wordt ja, heel kort: het wordt gepresenteerd eind april op het uh, festival City to Cities in Utrecht. En daar komen dus ook een aantal. De, er zijn de twee gaststeden, zijn Berlijn en Lissabon. En daar komen ook andere schrijvers. Tot hier dan, dank Harry Lemmens, ook jij. Deze uitzending over Portugal en de Portugese literatuur in het algemeen. En Jo José Rentes de Carvalho in het bijzonder. Wij danken hem en we danken uh, de gasten. We hopen dat de Nederlandse uitgever... die nieuwe roman Leugens en Diamanten... dan snel gaat uitbrengen. We kijken uit naar het Brazilië-boek van jou, Harry. En naar de verhalen van Pessoa. En dan nu nog even dit. Ik had het beloofd. Voor alle luisteraars geïnteresseerd in leesclubs... en in het werk van schrijver Anton Doutzenberg. Die moeten even opletten. En die moeten naar de boekensite van de VPRO gaan. Op 18 mei namelijk... Organiseert het literair tijdschrift Das Magazin, de grootste leesclub van Nederland. Op 30 locaties in Amsterdam vinden simultaan 30 leesclubs plaats met ook weer 30 verschillende schrijvers. En dit programma Brands met Boeken heeft de komende weken een aantal van die schrijvers uitgenodigd om op die leesclubs vooruit te lopen. Volgende week zit hier aan de tafel onder andere Anton Duitsenberg. Want een van die leesclubs zal over zijn boek Extra tijd gaan. En als u nu meer wilt weten, dan gaat u naar VPRO's boekensite. Dat is boeken.vpro.nl. En daar kunt u bijvoorbeeld al vragen kwijt aan Anton Doutsenberg. Volgende week dus hij hier te gast. Dan ook Thijs Kleinpaste naar aanleiding van de net verschenen SC Nederland als vervlogen droom. En ook Tommy Wieringa zal in deze uitzending zitten volgende week, als Wim Brands weer terug is. Dit was het voor vandaag. Wie weet, tot volgende week, of anders later. En dan nog even zeggen, na het nieuws volgt hier Alice de Bruin... in gesprek met Jacques Vriens, de boekenschrijver voor kinderen en de theatermaker. En het gaat over een voorstelling eh, over Godfried Bomans. Ook een memorabele schrijver. Dag.